9 uur, dikte hard met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damaskus is bij een raketaanval... het kantoor van de regerende baatpartij geraakt. Dat zeggen inwoners en Syrische activisten. Er werden twee explosies gehoord en er kwam rook uit het gebouw. Als de berichten kloppen is het de eerste raketaanval... op een overheidsgebouw in de hoofdstad. In Damaskus zijn sinds de opstand in maart begon... veel veiligheidsgroepen op de been... waardoor betogers zich nauwelijks op straat wagen. In het oosten van Afghanistan zijn zo'n duizend mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de blijvende aanwezigheid van de VS in het land. Gisteren bereikte Afghanistan en de VS een akkoord... om ook na 2014 Amerikaanse militairen in Afghanistan te legeren. Dat zou nodig zijn om de veiligheid in het land te kunnen garanderen. De betogers, voornamelijk studenten, eisen het vertrek van de Amerikanen. Ze zeggen dat de militairen onschuldige burgers doden... en willen een onafhankelijk Afghanistan. Ook de Taliban hebben in een reactie laten weten... dat de Amerikanen direct moeten vertrekken. Ze zeggen dat de Afghaanse regering en de stamoudsten... die het akkoord met de Amerikanen hebben gesloten... marionetten van de VS zijn. In Spanje gaan rond deze tijd de stembureaus open... voor de parlementsverkiezingen. De conservatieve Partido Popular is al zo goed als zeker van de overwinning. Mogelijk behaalt de partij een absolute meerderheid in het parlement. De verkiezingen zijn vier maanden eerder dan gepland...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 Goedemorgen, welkom bij Lekkerweg in Eigen Land. Voor de mooiste kerst- en lifestyle-trends bent u van harte welkom op de Country and Christmas Fair. Volgende week woensdag tot en met zondag op Kasteel de Haar in Haarzuilens, vlak bij Utrecht. Kijk voor meer informatie op countrychristmasfair.nl In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Alapiersen Museum in Amsterdam... kunt u genieten van een schitterende dubbeltentoonstelling over de Etrusken.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 ontdekt tot en met 8 januari de hand van portretschilder Michiel van Mierenveld... in Museum het Prinsenhof in Delft. Een prachtige tentoonstelling over de Delftse hofschilder uit de 17e eeuw. Van Mierenveld vereeuwigde de Grote van de Gouden Eeuw, zoals Hugo de Groot. Meer informatie vindt u op prinsenhof-delft.nl En natuurlijk kunt u alles nog eens nalezen op onze eigen website, lekkerweg.nl. Dit was Lekkerweg in Eigen Land.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 In 1961 verdween de Amerikaanse miljonair zoon Michael Rockefeller raadselachtig in Nederlands-Nieuw-Guinea. Vliegtuigen, boten en Papua's rukten uit om hem te vinden, maar zonder resultaat. Was hij verdronken, opgegeten door de krokodillen of door de koppensnellers? Andere tijden vanavond kwart over negen op twee. Een koffer vol natuur. De Schrikwekkende papiervis en de grauwe klauwier. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Erik Bosgraaf speelde live hier het eerste deel van het Concerto in C. Groot van uh, Opus 443 van Antonio Vivaldi. Erik, dankjewel. Onze tune. Ja, leuk, kom je elke week doen. <laughs> Trouwens, als je dat wil, dan. Uh, <laughs> doen. Even een beetje budget aanvragen bij de varen. Kunstenaar Rob Hagen nou, had er helemaal genoeg van. Dat er rond Schiphol jaarlijks talloze ganzen worden afgeschoten vanwege de vliegveiligheid. Ja, dat is één ding. Maar dat het grootste deel daarvan in kattenvoer terechtkomt of richting destructie gaat. Ja, dat is toch werkelijk al te gort. Gansenvlees ganzenvlees is een prachtig product, vindt hij, met een sterke wildsmaak. Dus waarom zou je er geen kroketten van draaien? Ja, zo gezegd, zo gedaan. In zijn keuken van het ongewenste dier testte hij de kroketten... en sinds dit weekend zijn ze voor iedereen verkrijgbaar in een strandtent in IJmuiden. Broodje Schiphol Gans Kroket... ...omdat een aftocht naar de vuilverbrandingsovens nog erger en respectlozer is dan alleen maar afknallen. Op zijn toekomstige menukaart staan meer dieren waar onze maatschappij kennelijk vanaf wil. Muskusratten en Amerikaanse rivierkreeften. Zou dat mes nou niet aan twee kanten kunnen snijden? Als we dieren opeten die van overheidswegen moeten worden afgeschoten en daarmee onze buikjes vullen... Dan kunnen toch in ruil daarvoor de megastallen van de baan... de scharrelkipboerderijen worden gesloten... en de varkensflats van de tekentafel. Nou En dan uh, naast je standaard biologische groentepakket... nog een abonnementje erbij. Je wekelijkse portie vlees uit de keuken van het uh, ongewenste dier. Uh, lekker Muskusrat uh, Muscusgratkebappen. Ja, voor een satéetje van stadduif. Uh, de wolhandkrokante krabburger. Mm, de de bedwanssnietsel. Paff papiervis lekker <laughs> like smeer op je brood <laughs> Allegro Scherzando uit het divertimento in C-groot opens 9... voor hobo- en strijkorkest van de Finse componist Bernard-Hendrik Krusel. Rotbeesten.nl Het zal je maar overkomen. Heb je net een leuk huis gekocht, opgeknapt... en dan blijken er uit alle hoeken en gaten papiervisjes tevoorschijn te komen... Tenminste, je ziet ze alleen in je ooghoeken, of als je even niet kijkt. Want ze houden niet van mensen en al helemaal niet van licht. Maar wel van papier. Dat overkwam de familie Veen in Breda. Inmiddels zijn ze een paar jaar verder en vele boeken armer. In hun wanhoop zochten zij contact met Mike Brooks van het kenniscentrum Dierplagen. En met Jeanette Paramoor. Zij ging erop af. Twee trappen op. Dit is de zolder. Dat klopt, ja. Hier staan eigenlijk al onze boeken. Oude studieboeken, leesboeken. Kijken waar ze zijn. Want ik kijk hier omheen. Ik zie nog niks lopen of kruipen of wat dan ook, wegschieten. Dat klopt. Maar ja. schijnbedricht, hè? Schijnbedricht. En Mike is ondertussen uh, met een zaklamp. Wat doe je daar, Mike? Ik ben achter wat schilderijen aan het kijken of ik uh, wat kan vinden. Want daar kruipen ze graag. Ja, dat is een, een rustige, donkere plek waar ze zich kunnen schuilen. Maar hier op deze boek kun je zien in ieder geval een, een heleboel schade van, van papiervisjes. Oh, ja. Daar liep net eentje weg, zie je hier. Oh ja. Hier Ik zie ook boekjes volgens heel, mij. Heel veel uitwerpsel inderdaad. Ja, er zijn, ja kijk, er lopen twee of drie. Ja. Nou, je hebt een paar boeken in je hand. Ja, dat zijn hele oude boekjes. En, en dan zie je de schade ook duidelijk. Het voelt helemaal kleverig van de, van de lijm nog. Uit jouw kindertijd. Die zijn nog uit mijn kindertijd, ja, nou ja. daar heb ik mee leren lezen. Pim en Min. Uh, Wacht even. Er zit nog een uh, dood papiervisje tussen, zelfs. Ach, helemaal geplet. Helemaal geplet. Ja, nou, eigen schuld. <laughs> ja, wat dan, en die kaft is helemaal, uh, wat is het, aangevreten ofzo? Ja, die waren helemaal, uh, helemaal intact, net als deze eigenlijk. Daarom mm -hmm. heb ik ze ook bewaard. Ja. Totdat ik erachter kwam dat, er, uh, dat het uiteindelijk uh, zonder dat ik het in de gaten had. Uh, als nog helemaal kapot ging. Kijk eens, hier nog een kijk. lijk. Ja. Kijk, en hier ook nog. Dat is wel zonde, hè? Het is hartstikke zonde, ja. ja. En om hoeveel uh, boeken gaat het? Ja, ik heb nog niet de hele boekenkast uitgeplozen, maar uh, als ik dit zo bekijk, dan denk ik dat alle boeken van, uh, van de eerste plank uh, dat die wel beschadigd zijn. Daar zitten ze dus het meest onderop. En ze zitten vast niet, alleen hier op zolder, hè? Dat denk ik niet, nee, uh, dat weet ik wel zeker. Want als wij in de, in de badkamer komen, uh, s ochtends, als het nog donker is, en je doet ineens het licht aan, dan zie je ze gewoon wegschieten op de, op de muur. Hetzelfde geldt in de, in de slaapkamer, als dus wij s avonds op bed gaan, dan uh, je in je het bed? licht aan. In mijn bed nog niet, <laughs> dat heb ik nog niet gezien, gelukkig. Dat nou, er zit er net eentje onder het bed hier. Dus is een kwestie van wacht als ik dat zo hoor. Uh... Ja, ja, maar dit is het logeerbed, dat vind ik niet zo erg. Daar lig ik toch niet tussen. <laughs> en in de keuken? In de keuken komen ze ook tegen, ja. Als we s ochtends beneden komen, en het is uh, vooral in de winter donker, ja. dan zie je ze in de gootsteen zitten. En in ja. je kopjes? In ja, mijn kopjes ook, ja. Ik ja. had eerlijk gezegd nog nooit van papiervisjes gehoord, wel van zilvervisjes. Maar okay. ze lijken erg op elkaar, hè? Ja, ze lijken inderdaad uh, erg op elkaar. Maar ze zijn op zich wel hele leuke, okay. leuke beestjes, maar als je ziet wat verschade ze. Echt grappen nemen op ze uit boek, het papier, hè? Dit stuk uh, helemaal uh, wegverreten. Ja. Door een stuk of uh, tien bladzijden uh, heen gegaan. Papiervisjes leven van papier. Ja, de naam zegt het al natuurlijk. Ja, van zeeleus uh, van uh, in ieder geval. Ze kunnen aan uh, ook allerlei verschillende producten uh, kunnen ze voeden. Uh, gewoon van uh, broodkruimels, uh, van een beetje leer, karton, papier. Uh -huh. nou, wij, wij treffen ze steeds meer aan in, in uh, wat nieuwere woningen. Met, uh, met dubbel glas, centraal verwarming, goed geïsoleerde woningen. Uh, eigenlijk houden ze van precies wat, uh, wat wij nodig hebben. Gewoon een uh, hele mooie uh, omgeving: 55, 60, um, relatief luchtvochtigheid percent. En uh, temperatuur tussen de. 20 en 24 graden, segment is prima voor ze. Heb je een idee hoeveel er hier zitten? Nee, ik, ik kan ze niet tellen. Ik bedoel, ze, ze zijn ook watervlug, dus ze zijn weg, voor je het weet. Maar ik durf dus eigenlijk ook niet achter de knieschot op zolder te kijken. We hebben de meest belangrijke boeken, zoals het boek met de trouwfoto's... en ja, uh, dat ja. soort dingen hebben we in, in plastic boxen gedaan. Ja. Maar de rest, dat, dat valt heel langzaam, denk ik, ten prooi aan de zilvervis of papiervis. Kerspullen? ja. Kerstspullen? ja. Hier oh, zit inderdaad van alles en nog wat aan kerstspulletjes in. Ja, nou, dan even kijken hoor. Hier, hier zit er al een, een dooie. Nu wel, ja. Oh nee joh. hij leeft. Leeft. leeft. Kijk, gaat hij. Ja. Hoe kan je dit bestrijden? Dat lijkt me ontzettend moeilijk. Het is zeker moeilijk. Als een meneer uh, alleen hier zelf maatregelen gaat treffen... Ja. Dan heb je een uh, bijna 100% zeker kans dat uh, visjes van uh, het aangrenzende gebouwen weer nadat dat middel uitgewerkt is terugkomen. Ja. Dus dan is het maar een heel tijdelijke uh, oplossing. Dus er is wel een middel tegen. Dus uh, er zijn wel middelen, insecticiden die uh, goed werken tegen kruipende insecten zoals het papiervisje. Ja. Uh, waar het probleem zit is dat dat visje moet in aanraking komen met dat middel om dood te gaan. Aan wat wel gezegd heeft, als een papiervisje in de spuilmuur zit... of tussen die dakisolatie, komt hij niet in aanraking met dat middel... die wij kunnen, kunnen spuiten op dat moment. Als, als we naar die boeken kijken, hier, nou heeft dit uh, al gezien... Uh, aan uh, visjes zitten uh, overal tussen, uh, tussen die bladzijden dus en uh, onder de kaft. Als, als wij die plinten hier, uh, als die gespoten zijn uh, behandeld... Uh, visjes die in de boek zitten, die komen ook niet in aanraking met dat gif... Dat betekent dat je ook iets met het boek moet doen. Varierend, van uh, gewoon in de zak doen en weggooien. Ja. Altijd te overwegen. Maar... Is geen optie. Nee, nee. Nee, dat is geen optie. Met deze boek geen optie, ja. duidelijk. Dus, uh, dan, Twee zwervers door de grote wereld. Nou, ja, dat, een boek, dat, dat zie ik nog zo bij mijn oma in de kast staan. Eigenlijk ja. Daar heb ik het ook van gekregen. Dus dat boek ja. wegdoen is geen optie. Nee. Ja. Kijk, ja. Ik, ik kan dit boek ook niet uitschudden. Dat alles eruit valt, dan valt hij op dit moment uit elkaar. Ja. Dus dan moet er iets anders hiermee gebeuren als je die wilt uh, bewaren. Dat kan uh, door in, in een vrieskist te leggen of iets dergelijks. Mm. Terwijl de, die boeken dan weg zijn. Ja. Zou alle naden en kieren door het hele huis heen, in dit geval zo te zien, ja. zou, uh, behandeld moeten worden. Mm. En dat is, uh, dat is niet niks. Was als ik dit zo hoor, dit is haast niet te doen, zeg. Dit is niet te doen. Ik denk dat we nee. ermee uh, moeten leren leven. Misschien moeten we maar op vriendelijke voet komen te staan met de, <lacht> de beestjes. Dresseren of zo. Gereden <lacht> sluiten met het papier. Ja, precies, ja. Uh. Klinkt zo lief hè, papiervisje, maar ondertussen staat hij wel bovenaan de lijst van plaagdieren hè, in ons land. Inderdaad, die staat bovenop onze lijst van de meest ingezonde insecten voor determinatie in ieder geval bij het KRD. En als ik je zo hoor hoe lastig het is om te bestrijden, dan zou het nog wel veel erger kunnen worden. Dus. Dat zou mijn vermoeden ook kunnen zijn, om op dit moment zijn er weinig mogelijkheden om ze effectief te bestrijden. Vooral die hoeveelheid werk. Wat er voor nodig is om dat goed te doen, dat uh, houdt mensen tegen. U hoort er nu net, uh, ja, dan moeten we gewoon mee leren leven. Nou, dat, Vriendschap sluiten. Ja, dat, dat hoorde ik uh, heel vaak, maar dat betekent dat het probleem alleen maar groter zou worden. Okay. Ja. Dus er zijn toch heel veel maatregelen die men zelf kunnen nemen om een uh, probleem uh, ja, zo klein mogelijk te houden. Uh, die boeken die nu hier vrij in een herstelling staan, en zeker boeken die uh, bepaalde waarden hebben, okay. die zou je sowieso zo kunnen laten behandelen nog om te zorgen dat alles wat erin zit uh, gedood wordt. Mm. Uh, daarna zou je die in een, uh, in een goed sluitend plastic bak bijvoorbeeld kunnen, kunnen opslaan, waardoor visjes daar niet in kunnen klimmen. Maar heb je ook nou enige idee hoe ze hier binnen zijn gekomen? Uh, denk maar gewoon uh, aan je eigen boodschap. Uh, als u uh, wat uh, materiaal gaat kopen die uh, in karton verpakt is... Mm -hmm. kan zijn dat u gewoon een uh, besmette product binnen huis brengt. Ja. Ik heb zelf van een supermarkt vorige week... een boodschap mee thuisgebracht in een uh, kartonnen doos. En ik trap hem dicht om in de papierbak weg te doen. En dan brrr, loopt zo'n visje eruit. Ja? Dus uh, ja, nog ik heb hem wel goed uh, snel uh, te vangen. <laughs> gaat er weer heen over de twee zwervers. Ja, zonde, hè? Ja, zonde. Ja, dat is echt een serie, hè? Boeken van uh, Jan Lichthart en Haas Geepstra. Tom moet in het bad. Saar roept, Tom, kom eens hier, je moet in het bad. Loop maar niet weg, dat geeft je niets, hoor. Je moet er weer in. Tom, staat Bosgraaf speelde op zijn indrukwekkende basblokfluit en uh, improvisatie. Hoe lang, hoe lang is die, wilde ik gaan vragen, maar dat is... Een meter, denk ik. Jeetje, en dat is de grootste? Nee, er zijn nog veel grotere. Ja, de... de, de, de we hadden het er net even over de, de blokfluitfamilie met alle verschillende grote maten en, en soorten, is een van de grootste instrumentenfamilies uh, die er is. Maar hoe groot is de grootste en hoe klein is de kleinste? De kleinste is ongeveer, nou, ik denk zoiets, een centimeter of tien. Uh, en de grootste uh, is drie meter. Drie meter. En welke, welke blokfluit welke blok van, blok van de fluiten die je bij hebt, is je me, het meest dierbaar? Ja, die vraag krijg ik heel vaak, maar ik, uh, ik, ben, geloof niet zo. Zo. ik ben geloof ik <laughs> niet zo monogaam. Want het, het heeft echt met de dag te maken en met de, ja, waar ik zin in heb. Dus ik had nu... Uh, Zin, ja, in, in, de, in deze mistige omgeving dacht ik dit is echt een mooie omgeving voor een basblok improvisatie zien in de bas. Ja. Ja. Nou, hij klonk goed. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Iets anders. Ja, de natuur Koffer, whatever that may be. Nou, het volgende is het geval. Het is de oplossing voor ouderen die niet meer in staat zijn om zelf naar buiten te gaan... maar wel in contact willen blijven met de natuur. Jan Westera is vrijwilliger bij IVN Natuur en Milieu-Educatie. Hij heeft die koffer bedacht en gevuld met van alles uit de natuur. En met de natuurkoffer gaat hij regelmatig langs verzorgings- en verpleeghuizen... En merk daar dat natuur HET middel is om contact te leggen... met bijvoorbeeld dementerende ouderen. Voordat hij bij ze op bezoek gaat, vult hij de koffer met echte verse natuur... om te zien, te ruiken en te voelen en soms ook te proeven. Henny Radstaak is met Jan Wester aan naar een verpleeghuis in Zwolle. Maar de heren zijn eerst even buiten nou ja, om die koffer te vullen. Hier staan wat uh, uitgebloeide... Wat is het? Klis is het? Dit is de uh, klis. Het is... Ja... Uh, yeah. Dat kunnen we hier meenemen naar de ouderen toe. En dan kunnen we de, de herfst laten voelen. En uh, ik denk dat ze hier wel met de vingers afblijzen, want die prikt lekker. <laughs> dit is uh, heerlijk om te zien. En we kunnen ook horen, als hij daarmee schudt, dan Hoor je de kun, zaadjes? Je, kun je de zaadjes horen. Ja, en uh, ja. Ja, en ja, zo kunnen we wat vertellen over, uh, over wat bloeit en groeit in, in de natuur. Nou, deze nou, gaat mee in de natuurkoffer, deze, dit takje. Deze gaat mee, die, die doe ik nu even in de, in de koffer. Dit is hem de natuurkoffer. Dit is de natuurkoffer. Dat is een kistje eigenlijk, hè? Een plastic ja, kistje. Het is uh, een plastic kistje. We hebben, ja, een plastic is niet zo mooi. Maar we hebben extra voor plastic gekozen omdat mensen die ook meer kunnen nemen op de fiets in de, in de fietstasten enzovoort, dat die niet stuk gaat. Zo, de klist zit erin. En dan gaan we eens even verder kijken wat we nou aan de bladeren vinden. Mag je dat wel allemaal zo meenemen uit de natuur? Uh, ja, dit is dit voor een goed doel. En normaal mag je de natuur niet plukken. Maar uh, ja, af en toe voor de mensen binnen te laten zien. We gaan straks naar een verzorging thuis, een uh, revalidatiecentrum... waar mensen niet meer naar buiten kunnen. En dan mag je de natuur een klein beetje naar binnen halen, vind ik eigenlijk wel. Ik zie wel heel mooie rode bladeren. Kijk, dit is... Uh, de, Wat is dit? De rode bladeren, dit is... Groene onderkant? Uh, ja, groene onderkant. Het lijkt iets van een nood, een walnoot of zoiets. Hoe bent u nou op het idee gekomen om dit te gaan doen? Ik heb in 2004, 2005 een IVN natuurgidscursus gedaan. En op het eind moet je een soort scriptie maken, zeg maar een, een werkstuk maken... waar je iets mee in de natuur kunt, kunt doen. Ik heb bekeken naar een onderbelichte groep binnen de IVN. En uh, dan kwam ik onder andere op uh, ouderen in verzorg, verpleeghuizen... die niet meer zelfstandig naar buiten kunnen... Mensen die dementeren, zeg maar. En ik heb uh, daar koffers voor ontwikkeld. Een heleboel foto's heb ik daarin uh, in verwerkt. En dan kunnen we mensen dingen laten zien. Herinneringen weer ophalen. En zodat ze weer met elkaar in gesprek komen. Of herinneringen opdoen. Van een stukje van, ja, ik weet het nog, van, van een stukje eigenwaarde weer. Uh, Natuurlijk kan een heel, heel een proces zijn uh, in, in, in, in de zorg. We gaan het zo meemaken. Waar we straks naartoe gaan, dat ja. was ook een, ook een meneer, een van de laatste keren. En toen uh, ben ik middag geweest en toen liet ik een filmpje zien... over uh, de schapen, schaapskeren, scha de geboorte van een lammetje. Uh, een schaapskudde en, en later op spinnen enzovoort. En ik was bijna klaar. Toen begon die man ontzettend te huilen, te huilen, te huilen. En ik dacht, ik doe wat verkeerd. En we ben er naartoe gegaan en... Uh, de, bleek dat die meneer altijd schapen had gaat En die was nu weer zo in zijn beleving. En dat hij dat toch miste. Maar dat is ook een stuk emotie wat, in, in, wat eruit moet. Ja. Natuur ontroert. Ja, heel erg. Ja. Dat doet uh, bij, eigenlijk bij iedereen. Het is een soort therapie. Is eigenlijk, ja, eigenlijk wel. Dat uh, ja, mag je eigenlijk misschien wel noemen. maar uh, ik, ben daar, uh, ik heb daar niet op gestudeerd. Ik heb altijd in de techniek gezeten... Ik ben niet werkzaam meer. En nou, om toch wat te doen, om in beweging te blijven, niet achter de grijn gaan zitten... Heb ik te, ben ik hier mee bezig gegaan. En dit geeft mij zo ontzettend veel voldoening. Mooi, je staat er ook helemaal bij te glunderen. Ja, ja. ja, de mensen zeggen van, als ik hierover begin, dan, dan gaat het goed. Dan, dan, ja, dan gaat de vuur van mij heen. Maar dat, ik leef hier eigenlijk voor. Laten we maar eens met het koffertje, ja. dit kan er ook bij, dit kan er ook naar het verzorgingstehuis gaan. Hè? We gaan, uh, ja, ik zal nog even... Uh, dit erbij in doen. Verpleeg- en revalidatiecentrum De Wezenlanden. Nou, met de koffer naar binnen, hè? We zullen eens uh, kijken of er al mensen al klaar zitten. Uh... Kijk, het, hier is het aangenaam warm. Goedemiddag uh, allemaal. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Ja, mevrouw volhaag Hoe is het? Ja? Dag mevrouw. Dag. Je kwam vanmiddag ook wat vertellen over de natuur. Fijn dat u er ja, bent. Ja, ik vind heel fijn. Ja? We zullen de koffer open doen en dan kunnen we beginnen. Ja. Zo. Nou, dat zijn de bloemetjes die we hebben de geplukt. De bloemetjes hebben we pluk, die zullen we even op tafel zetten. Ik heb daar een vaas neergezet. En ik zal het even op de vaas doen. En de herfstvruchten heb ik nog wat. De kastanjes en eikels. kastanjes en de, de eikels. Ja, er is echt een prachtige herfsttafel aan het worden zo, met al die kleurtjes en die besjes en die bloemetjes. Negen mensen zitten hier nu aan tafel. De beamer gaat aan, de laptop, het licht gaat uit. Oké, okay, lieve mensen, ik zal jullie vanmiddag laten zien en laten voelen. Maar misschien ook wel laten ruiken en laten proeven wat de herfst ons te bieden heeft. Kijk, we zijn net in het bos hebben we wat, allemaal dingen verzameld. En dan hebben we onder andere ook walnoten gevonden. En die walnoten, die wil ik jullie nu ook, ook laten zien. Die lagen allemaal onder deze boom. Zo'n boom wat je op foto ziet, daar lagen ze onder. En wat nog meer, beukennootjes, kastanjes. Jullie krijgen ze allemaal even in de handen. Kunnen allemaal weer even voelen. Die eikeltjes, die zitten eigenlijk in een dopje. En die dopjes... Dat deden we vroeger als, als jongens. Dan gingen we daar een fluitje van maken. En dan gingen we de meisjes naar Heeft dat iemand ook wel gedaan van de heren? Nee? Ja, dan moet je dat even voordoen. Ja, de Westen, we? ja, voor... ja. ja van de zenuwen lukte het ja, misschien ja. niet. Ja, dat ja. maakten wij fluitjes van. Ja, en zo kun je een heleboel muziekinstrumentjes ook maken in de natuur. Moet maar ruiken. Wat heb je nou in die bak, meneer uh, Westra? Ik, ik heb een bak met uh, boomschors. En op dat boomschors is allemaal mos gegroeid. Dat is de de echt... pissebedden kruipen er nog de onder? De pissebedden die kruipen er nog lekker onder. Die, die horen ook. Het is allemaal nog lekker vochtig en nat. En dat geeft echt... Dat is een bekende geur voor u? Ja, van oudsher wel, Ja. Nu enkele keer ik rondfietsen. Ja, nu kan ik het niet, maar dan kon ik het ook wel heel goed ruiken, hoor. Op een grote paddenstoel, rood met witte steepen. Zat kabouter, heen en weer te blikken. Krak, zij doen de paddenstoel, met een diepe zin. En toen gingen de beentjes en, uh, in de lucht. Net of je weer kind bent, dat deden we vroeger. Dan pakken we deze bladeren helemaal in de hand. En dan ja, gooien we in de lucht eigenlijk allemaal op. U mag het, uh, mag het doen. Probeer het eens. Voel dat eens. Wie durft dat? Wel, kom op. Samen. Ik kom op. Ik ruim naar de boek. Gewoon in de lucht gooien. in de lucht gooien. Kom maar, kijk eens. Dit gaat dit geeft mij een herfstgevoel van de bladen van mijn boven. Hey. Oh. Nou, twee bladen. Ja, het ja. Je maakt er echt een feestje van, hè, meneer Wester? Het is voor mij uh, ja, ruiken, proeven, voelen, uh, de natuur eigenlijk beleven. Probeer ik een klein stukje wat kan, me terug te brengen binnen in het huis. Jan Westera met zijn natuurkoffer. Wat euh, mooi en belangrijk wat Jan doet. U hoorde al heel wat voorbij komen: beukennootjes, hersbladeren, eikels, mos. Maar wat zou er nou volgens u in zo'n natuurkoffer moeten? Nou, u kunt samen met ons de Vroege Vogels Natuurkoffer samenstellen. En dan willen we dus van u weten wat er dan zoal in moet komen. Mail uw suggesties of stuur een briefkaart. Dat kan naar Postbus 175 1200 Anton Dirk We in We moesten dit een Hilversum. keer heel rustig doen. We kregen een kaartje van het gaat altijd zo razendsnel. Vooral die Janine. Nee, die dat ging over dat jij het nummer okay. van de Venolijn te snel maar zei. ik ga nu nog eens even zeggen... Postbus 175 hm? 1200 AD in Hilversum. En voor de... Of kijk op www. Ja, dat kan dan weer heel snel. .nl. die mensen doen het allemaal hartstikke snel. Dit was de zevende caprice in Forme de walsen in Asgroot van de Duitse componiste clara Josephine Wieck-Schumann. In een uitvoering door Suzanne Grutsman op piano. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het planbureau voor de leefomgeving waarschuwt voor onherstelbare schade aan de natuur als het voorgenomen kabinetsbeleid wordt voortgezet. Er zullen meer planten en diersoorten uitsterven en de biodiversiteit zal flink afnemen. Dat staat te lezen in een notitie van het planbureau... die binnenkort door staatssecretaris Bleker naar de Kamer wordt gestuurd. Volgens Bleker voldoet zijn beleid aan de Europese verplichtingen. Maar daar is het planbureau het niet mee eens. Nederland voldoet niet aan de habitatrichtlijn... en de ecologische hoofdstructuur wordt een stuk kleiner dan was afgesproken. Op die manier zullen soorten nog sneller verdwijnen, aldus de onderzoekers. Een actie. Als het aan de gemeente Rotterdam ligt, kunnen inwoners en bedrijven straks een heg adopteren, een bospoel of een holleweg. Omdat er minder geld beschikbaar is van het Rijk voor Onderhoud van Natuurgebieden, zoekt Rotterdam naar andere financiële bronnen. En ook in de stad zelf zou je bijvoorbeeld een boom, een plantenbak of een bankje kunnen adopteren. Zo staat te lezen op de wensgids die de gemeente op de eigen website heeft gezet. We vroegen aan wethouder Duurzaamheid Alexandra van Huffelen of Rotterdam dit zelf heeft bedacht. Ja, dat hebben we inderdaad zelf bedacht, maar het is ook wel ondersteund, of het wordt ondersteund, door ondernemers in de stad die graag willen helpen om Rotterdam groener te maken. En slaat het een beetje aan? Nou, tot nu toe zeker. Ondernemers hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn om bomen cadeau te doen aan de stad. En we hopen straks ook dat inwoners een bankje of een plantenbak of een boom cadeau willen doen. Of die bospoel. Ja, dat zou natuurlijk uh, geweldig zijn. Uh, zeker ook als het gaat om de ontwikkeling van groen om de stad. Dan zijn er veel middelen nodig om dat uh, voor elkaar te krijgen in de komende tijd. Steeds minder middelen van het Rijk betekent ook dat we kijken naar alternatieven. Maar wat krijgen ze voor terug dan? Nou, in ieder geval een prachtig groen gebied om de stad heen. Uh, en niet onbelangrijk, uh, meer groen leidt ook tot een hogere waarde van bijvoorbeeld de huizen in de stad. Maar niet een bankje met je naam erop ofzo? Een bankje met je naam, dat kan heel goed voor in de stad, dat is het idee. In het Deelnemers uit 116 landen komen vrijdag bijeen in het Noorse Bergen... om te praten over de bescherming van trekkende zangvogels. Zoals zomertortel, koekoek en spotvogel. En dat is hard nodig, want ze gaan snel in aantal achteruit. Desondanks worden de vogels nog niet wereldwijd beschermd... en daar moet deze bijeenkomst verandering in brengen. Diverse organisaties als de vogelbescherming pleiten... voor een internationaal actieplan. Trekroutes zijn eigenlijk kettingen met meerdere schakels. Als er ergens een schakel uit de ketting valt, dan gaat het mis. Al dus Bernd de Bruin van Vogelbescherming Nederland. Goed nieuws. De kogel is door de kerk. Het Oostvaderswold in Flevoland komt er hoogstwaarschijnlijk toch. Staatsbosbeheer, het Wereld Natuurfonds en Flevolandschap gaan het aanleggen. Het natuurgebied verbindt de Oostvaardersplassen via Horsterwold met de Veluwe. Staatssecretaris Bleker had bij zijn aantreden nog een streep gezet door de plannen. De drie natuurclubs steken eigen geld in het project en ook een aantal particuliere investeerders uh, springen bij. Als de provincie Flevoland het plan goedkeurt, dan wordt er volgend jaar al begonnen met de aanleg van het eerste gedeelte van het nieuwe natuurgebied. In 2020 moet de verbinding van zo'n 1800 hectare nieuwe natuur gerealiseerd zijn. Dat is mooi, hè? Ja. Grote walvissen, zogeheten baleinwalvissen, trekken elk voorjaar van de subtropen naar de voedselgebieden in de Arktische Oceaan. Wetenschappers namen tot nu toe aan dat ze onderweg niet eten. Dat is een soort vaste periode ingaan. Maar die stelling is nu onderuit gehaald. Uit onderzoek van ecoloog Fleur Visser van de Universiteit van Amsterdam... blijkt dat de walvissen in hun tocht de bloei van algen, fytoplankton, volgen... en dus wel eten onderweg. Al gaat het volgens de onderzoeker om kleine hapjes. Een snackje voor onderweg, zeg maar. Fleur Visser. Ik denk dat het inderdaad beter vergelijkbaar is met een soort van snackbar... Want... Um, we hebben ook uh, aan de hand van foto-identificatie gezien dat ze uh, twee tot drie weken bij de Azoren kunnen verblijven en, en daarna ook weer verder gaan. Dus het is niet zo dat ze een maand of twee maanden lekker uitgebreid uh, blijven tafelen bij de Azoren, zoals in een restaurant. Maar het lijkt er meer op dat ze echt stops maken onderweg naar hun, naar hun uh, voedselgebieden in het noorden waar ze wel twee of drie maanden kunnen verblijven. Nog zo eentje. Het gaat goed met de zeehonden in de Nederlandse Waddenzee. Ook dit jaar neemt het aantal grijze en gewone robben toe. De groei bij de gewone zeehond komt met name door een hoog geboortecijfer. Bij de grijze ligt dat wat anders. De Waddenzee kreeg het afgelopen jaar een flink aantal volwassen dieren bij... die normaal verblijven in de Britse wateren. In totaal gaat het om ruim uh, 7800 gewone zeehonden... en bijna 2400 grijze zeehonden. Een ontdekking... In de Noordoostpolder werd onlangs een bijzondere vondst gedaan: twee kwapalen. kabeljauwachtige vissen die in de jaren 50 nog algemeen voorkwamen in ons land. Kwapalen leven in zoetwater en ook wel op ondergelopen land, omdat ze daar veel voedsel en weinig concurrenten tegenkomen. Tot in de jaren 50 liepen ze nog veel stukken land regelmatig onder, maar dat is inmiddels niet meer zo. De vissen zijn waarschijnlijk in de, in de Noordoostpolder gekomen bij het inlaten van water of het schutten van de scheepvaartsluizen. Erik Bosgraaf speelde voor ons. Was het nou de Nachtegaal? Die, uh... ja, ja, dat leek me wel toepasselijk. En het stuk heet ook De Nachtegaal? Ja. Wat mooi. Ja. Van, het... wie, van wie is het? Het, uh, het is een Engels lied, waarschijnlijk van John Dowland. Uh, en er zijn variaties opgemaakt door uh, Jacob van Eyck. Dat is wat we net hoorden. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Gedaan. Er is sinds een paar dagen een mysterieuze groep plakkers actief in Nederland. Op zeker tien alle plekken over het hele land uh, verspreid worden plaatsnaamborden bewerkt. Het gaat allemaal om plaatsen waar planten of dierennamen in zitten. En uh, dan zijn juist die delen van de naam onzichtbaar gemaakt. Oké, okay, Klinkt ingewikkeld, maar is het niet. Bijvoorbeeld uh, bij Schravenland uh, heb je de Vinkerveen en dat is dan veranderd in e veen En Aalsmeer is de Aal kwijt en dat is dan Smeer geworden omdat het om planten en dieren gaat, zijn wij er natuurlijk ingedoken. Aan de afgelopen nacht kreeg Joost telefonisch contact met een van de plakploegen. die actief zijn in Oost-Nederland. Omdat niet helemaal duidelijk is hoe strafbaar dit afplakken van plaatsnaamborden is. maken we de naam van de plakster niet bekend. We noemen haar voor de vorm even uh, Anne. En de actie heeft de naam Streep Door Natuur. Luister naar dat telefoongesprek van een paar uur geleden. Anne, kan je vertellen wat je nou doet? Ja, we rollen een stuk tape af en we plakken dat over een plaatsnaam heen. In dit geval de naam Duiven. Er zijn overal in Nederland nu dit soort plakacties aan de gang. Ja, dat klopt. We zijn sinds woensdag begonnen en er zijn een heleboel mensen actief. En die zijn inderdaad plaatsnamen, delen van plaatsnamen, maar ook straatnamen aan het afplakken. Het zijn allemaal namen waar een dier in voorkomt of een plant. Die plakken we af eigenlijk uit protest tegen de nieuwe natuurwet... die volgende week behandeld gaat worden in de Tweede Kamer. Ik heb al een heleboel namen gehoord. Woerden, ja. daar is de Woerdweg. Reewijk is ja. de Reeweg, Haastrecht is de Haasweg. En in Beverwijk is alleen nog maar wijk overgebleven. Dat zijn er een paar voorbeelden. Zit er een grote organisatie achter deze acties? Nou, het grappige is dat ik dat niet heel precies weet. Er zitten wel inderdaad uh, uh, organiserende mensen achter. Maar het is meer een beetje via-via en gewoon mensen die zich uh, actief hiervoor inzetten. Het zijn allemaal mensen die niet een klein beetje, maar heel erg kwaad zijn. Ja, je ziet dat inderdaad 70% van het budget op natuur nu gekort wordt. En dat uh, nationale parken, nationale landschappen zomaar verdwijnen... Dat allerlei soorten niet meer beschermd worden, dat soort dingen. Nou, dat vind ik echt heel erg, dat dat gewoon in een beschaafd land zomaar kan gebeuren. En dan ook nog van, vanuit de, een partij die toch uh, het rentmeesterschap heel hoog in het vaandel heeft. Dan denk ik, ja, dat kan toch echt niet. Ik hoor auto's bij jou in de verte voorbij komen. Sta je nu niet erg in het zicht, want je doet toch iets illegaals? We staan inderdaad nu aan een doorgaande weg en daar komen af en toe uh, auto's langs. En we zorgen wel dat we redelijk snel ook weer weggaan. Dus we zijn redelijk geroutineerd uh, in wat we moeten doen, dus dat gaat wel snel. Het is echt hit and run. Duiven ja. heb je nu gehad. Nog meer plaatsen vannacht? We zouden misschien nog naar uh, Wolfhezen en Elst uh, gaan. Nou, Wolfhezen natuurlijk de wolf die we daar kunnen doorstrepen en Elst. Els, een uh, boomsoort. Eigenlijk is het een actie waar iedereen gewoon aan mee kan doen. Hè? Je koopt een stuk tape en uh, je begint maar in je eigen buurt, plaatsnaam worden, ja, straatnamen. Ja, dat is ook het idee. De eerste dagen is het nog uh, stilgehouden. Maar vanaf nu wordt iedereen aangemoedigd om uh, inderdaad, vrienden, bekenden, iedereen eigenlijk maar uh, mee te laten doen. En inderdaad te laten zien dat iedereen gewoon heel erg boos is over dit beleid. En en uh, dat er gewoon iets aan gedaan moet worden. Ik wens je veel succes en goede nacht, hè? Ja, dat komt goed, denk ik. Dag. Dag. Er werd nog even wat geplakt. Op vroegevogels.vara.nl vindt u op de radiopagina meer informatie over deze actie. En u kunt ook die actiewebsite zelf bezoeken. 2011 was het jaar van de boerenzwaluw. Maar welke vogel in 2012 centraal staat? Dat gaan we zo vertellen, wie er gelukkig is. De grootste fan van deze vogel zit bij ons aan tafel. Bioloog Arnold van der Burg. Arnold, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Laten we even naar die vogel gaan luisteren. Nou, dit is... Onmiskenbaar, Arnold. Dit is de zang van de Grauwe Klauwier. De Grauwe Klauwier. Je hebt er zelfs een boek over geschreven. Ja, ik niet alleen, maar met een aantal mensen hebben we dat inderdaad gemaakt. En ja. dit is dus de Vogel van 2012. Ja, het, is, het boek is kerstvers, want we hebben van de week nog een pdfje gezien op de computer. Maar dit is nu... Uh, ja, er zijn er de... nu drie in Nederland okay. en de rest wordt nog uh, opgestuurd. Ja, het is een heel erg mooi ja, boek. Ik heb net even zitten bladeren. Het is prachtig gemaakt... Erg aantrekkelijk om te lezen. Veel plaatjes veel Heel veel, veel foto's. Uitleg. Ja, prachtig. Um, dat, dat geluid wat, dat we net hoorden, he? hoor je dat zelf vaak regelmatig? Nou, de, de, de zang van de grauwe Kloeier is eigenlijk heel weinig te horen. Ze, ze, ze zingen eigenlijk alleen maar als, ze, als de mannetjes nog ongepaard zijn... en net nadat ze aangekomen zijn in Nederland van, vanuit Afrika in het, in het voorjaar. Uh, en dan, ze houdt ook maar heel kort, uh, kort vol. Het is, het is anders dan, dan andere zangvogels zijn het geen uitbundige... Uh, zangers die, die gedurende het hele bloedseizoen... Uh, dit uh, melodie, uh, melodieuze gekweel laten horen. Maar het is officieel wel een zangvogel dus? Ja, dat is een zwarte kraai ook. De, daar zou ik <laughs> okay. misschien ook niet van verwachten. <laughs> um, het, is, uh, hè, dus het is inderdaad echt een zangvogel. Maar goed, dat is een etiket dat wij erop hebben geplakt. Ja, daar is dit het uh, zelf niet zo mee eens, blijkbaar. Nou ja, hij doet het toch wel. Ja, um, zo nu en ja. dan. Waar, waar is die nu eigenlijk, de grauwe klawier? Uh, die zit nu heel ver weg in, uh, in, in zuidelijke Afrika. Dus hij gaat de Sahara over, gaat de, de Evenaar over... en echt in het, in het zuidelijke deel van Afrika, daar, uh, daar overwintert hij. Ja. En nou heeft hij een heel sadistisch kantje. Dat vind ik vooral erg leuk aan deze vogel. Want daardoor heeft hij ook allerlei bijnamen. Moordekster. Ja, de, de, de klauwieren en uh, de grauwe klauwieren is daar echt wel een heel goed voorbeeld van. Die mm -hmm. hebben de, de eigenschap op de gewoonte... Uh, dat ze voedselvoorraden aanleggen. En die prikken ze dan op, op, op takjes, op dorens, op stukjes prikkeldraad. En uh, dan spiezen ze gewoon die, die, uh, die prooien op. Ja. En voor grotere prooien, het is een zangvogel, maar ze hebben toch wel een maar beetje. Maar dat doen over... ze dan met een, met een wespje of een, ding, of een rupje, of hoe moet ik dat zien? Uh, ja, en kevers. Uh, maar uh -huh. het gaat ook zover dat ze hagedissen, muizen en zangvogeltjes gewoon opprikken. Uh, en uh, die. Maar dan dus zelf... een, een vogel met een muis en die prikt die dan. Maar hoe doet hij dat? Uh, uh, uh, uh, hoe doet hij dat? Ja, uh, heb gewoon... je het wel eens gezien? Ik heb wel prooien opge opgeprikt gezien. Ik, mm -hmm. heb, ik heb zelf niet gezien dat hij de prooi aan het opprikken is. Nee. Um, dus, uh, uh, uh, Zo'n krauweklowier is in het taal een kleine vogel. En als hij een, een vrij grote prooi, als een muis of een, of een zangvogel... Ja, die kan hij niet als een roofvogel even aan stukken scheuren. Dus die, hij prikt hem op en dan gaat hij vervolgens aan sjorren. <lacht> ja, en op een gegeven moment komen er dan stukjes af. En dat, dat kan hij dus zelf opeten van zijn jongen voeren. Ja. En hoe, um, hoe ziet hij eruit? Uh, de, de grauwe Klavier uh, uh, uh, uh, is eigenlijk een hele mooie vogel. Het mannetje is heel erg opvallend. Hij heeft een grijs kapje, een zwart masker en een, een, een bruin rode rug. En op de buik zit een beetje een roze zweem en een beetje gebroken wit. Het vrouwtje ziet er heel erg anders uit. Uh, die is echt veel meer effenbruin op de, op de rug... En met een wat geschupte tekening uh, op de buik. En dat, dat masker ook veel minder duidelijk of zelfs helemaal niet Heel, heel, heel kort, kort door de bocht. Die, dat mannetje is zeg maar uh, Zorro met een witte buik en een uh, lichtbruine <laughs> jas. Cape. Ja, ik yes. zei heel kort door de bocht. Ja, ja, ja, ja. Ja. En dat vrouwtje is een klein kramsvogeltje. Ja, het vrouwtje is een beetje saai. Met een uh, gevlekt buikje en een, een bruin-grijs ruggetje. Het ja, is misschien net wat te weinig eer aan de kransvogel. maar <lacht> alleen. Ja. Maar nu, want je vertelde net over dat spietsen en dat vangen. Het is een zangvogeltje. En ik zat net in dat boek van jou te bladeren. Het, het ziet er ook helemaal uit als een zangvogeltje. Gewone zangvogelpootjes. Ja. Hoe, hoe gerist, hij heeft geen klauwen. Nee. nee. Hoe gerist hij dan die muizen? Ja, uh, ja dat moet hij dus... Natuur. Uh, nou, dat, dat, hij grist dus niet zomaar een muis uit de natuur. Als, het, als er voldoende insecten zijn, dan heeft hij daar ook een duidelijke voorkeur voor. En op het moment dat het weer tegen zit... Ja, dan, dan, dan is hij gewoon gedwongen om, uh, om andere prooisoorten uh, te vangen. En uh, ja, het is toch een kwestie van erop landen... en met zijn snavel proberen uh, zo'n muisje van kant te maken. Um, en daar heeft hij ook speciale spieren voor... Uh, uh, uh, uh, die andere zangvons helemaal niet hebben... maar juist nog extra kracht naar die, uh, naar die snavelpunten laten gaan. En hoe groot is die? Um, nou, dat zal tegen het formaat van een spreeuw aanzitten. Ja, dus, uh, wel, dus dan gaat hij op flink. die muis zitten en dan heel ja. hard pikken... en we hopen dat hij een beetje raakt. Ja, in de nek bijten. Ah. Nekje breken. En is dat uh, bijzonder voor za de, de, de zangvogels? Uh, nou, en van dat, dit formaat? Ja, dat, is, dat, dat, dat zie je toch eigenlijk... Bij de klavieren zie je dat gebeuren... Uh, is... Maar daarbuiten eigenlijk niet. Nee. Nee. Is, dat, is dat ook waarom jij deze vogel zo leuk vindt? Of is dat mijn sadistische insteek, dat ik dat juist zo... Uh, nou, Het is natuurlijk wel een heel uh, eigenaardig eigenschap van natuur... Van ja. wat hem zeker uh, ook enige charme geeft. Ja. Um, voor mij staat de grauwe klavier echt heel erg centraal voor... De, de, to, een stukje teloorgang toch voor Nederlandse natuur. Ja. Uh, het was een soort die uh, met duizenden paren in Nederland uh, voorkwam... in de gedurende de vorige eeuw zijn we dus duizenden paren kwijtgeraakt. Uh, het dieptepunt hadden we nog, zeg maar, pak een beetje, 120 over in Nederland. Hoe kwam dat? Um, ze hebben een half open landschap nodig. En als je dus ja, je landbouw uh, intensiveert... dan al die, die kleine landschapselementen die een landschap half open maken... Um, uh, die verdwijnen dan. Um, ook de, door de intensivering van de landbouw... zijn natuurlijk heel veel insecten kwijtgeraakt in landbouwsystemen. Dus zowel het, het habitat als, als het voedsel uh, werd daardoor minder... En in de natuurgebieden, ja, daar hebben het ook insectenpopulaties zwaar te lijden gehad. Onder, uh, onder eerst de hele verzuringsgolf uh, van, uh, van de vorige eeuw. En ook, uh, ook nu nog steeds de, de stikstofdepositie, waardoor gewoon het voedselaanbod sterk is afgenomen. Ja. Ja. Dus hij houdt van uh, kleinschaligheid, meanderende beekjes, uh, ja. gerommel, struikjes, ja. maar ook open Boschjes. velden waar hij dan als het moet zo muis kan. Nou, open veld, heeft hij dus echt heel erg weinig mee. Want hij jaagt echt vanuit zitposten. Dus als je in open veld hebt, dan moet er tenminste een paaltje staan... waar hij op kan gaan zitten. Ja. Um, dus er moet, van dat soort structuren moeten er, moeten er aanwezig zijn. En we zien ook nu dat, dat op die plaatsen waar natuurherstel plaats heeft gevonden... Um, dat zo'n soort het ook weer goed doet. Ja, dat is een heel duidelijk indicator eigenlijk. Ja, ja. ja zeker. Waar kan je hem wel weer zien dan in Nederland nu? Um, nou, hij heeft altijd nog als laatste grote bolwerk uh, het Bargerveen gehad... En de hele onderzoek, wat, wat ook in het boek beschreven is... Dat is, is oost... Uh, uh, dat is uh, nog helemaal uh, tegen de Duitse grens uh, bij ja, Emmen. Ja. Geveen. Noordoost-Nederland. Uh, dus het hele onderzoek naar die soort is daar ook begonnen. Want dat was tegen de hele trend in, in Nederland ging het daar de soort goed. Um, en toen, ja, er zijn, er zijn een paar mensen, vooral uh, Hans Esselink... Uh, heeft toen gedacht van, ga ja, hier zijn maatregelen gebeurd. Hier, en hier reageert zo'n soort goed... Daar, daar zit een verband tussen die, die twee zaken. En ja. kunnen we dat, nou, dat idee ook exporteren naar andere gebieden? W wat voor maatregelen? Wat ja. is daar nog gebeurd dat de Klauwier zo goed heeft gedaan? Um, wat daar vooral gebeurd is, is dat, uh, dat, dat het veengebied voor een belangrijk deel hersteld is. Um, dus heel veel droge delen zijn weer onder water gezet. En dat had tot gevolg dat de libellenpopulatie zich weer heel sterk uh, ontwikkelde. En daar heeft die soort enorm van kunnen profiteren. En uh, een latere fase is dat herstel nog verder gegaan. Hè, want wat de doelstelling van dat gebied is dat er, dat er ook gewoon levend intact hoogveen moet zijn. Nou, daarom hebben ze wat struweel, is er weer verwijderd. Uh, waardoor gewoon nestgelegenheid voor die soort ook weer wat verdwenen is. Maar goed, en we zitten daar nu nog steeds op een hele mooie uh, populatie. En uh, daarna zijn er, ja, er zijn gewoon beekdalen hersteld. Uh, uh, dus agrarisch cultuurland is omgezet naar... Naar heideachtige vegetaties waar ook wat bramen opslag in zit. Nou, dan krijg je die dat soort half open systemen weer. En daar vestigt die soort zich ook weer. Ja. Heb je al die, die, die prachtige foto's in het boek, zou die dan ook deels daar gemaakt, bijvoorbeeld? Of hoe kom je daar aan? Want uh, die er zitten heel veel foto's ja, in het boek. Ja, we hebben maar. Het precieze aantal weet ik niet, maar er zijn een stuk of 35 fotografen die, uh, die allemaal materiaal hebben aangeleverd uh, voor dit boek. We mm -hmm. hebben gewoon geprobeerd de, de beste, de mooiste illustraties uh, te vinden. Uh, voor dat wat we wilden vertellen en laten zien aan de, aan de grauwe klawier... en ook aan het natuurherstel en ook aan de, een stukje entomologie. Dus insectenkunde zit ook in het, uh, in het boek verwerkt. Ja. Ja. Je, je zei daarnet, het is een indicator. Wat zegt het nou precies als die grauwe klawier weer, zich weer laat zien? Het zegt twee dingen. Het zegt dat, dat, je, dat er een landschapstype is, en namelijk een half open landschap... wat op verschillende manieren zou kunnen ontstaan... maar he, dat aan die voorwaarden wordt voldaan. En uh, het zegt uh, ook iets over de, wat er aan insecten is... Um, die dieren hebben voldoende grote insecten nodig gedurende hun hele broedseizoen. Om, uh, om een nest met jongen groot te krijgen. En dat, is, uh, dat, is gewoon een, een, dat zijn schaarse plekken in Nederland waar, uh, waar dat het geval uh, is. Ja, dus het zegt iets over biodiversiteit, ja. over rijkdom van het landschap. Dus als hij er, want het is een hele moeilijke klant, die, uh, die grijze klap hier. Niet zo tevreden, bedoel nou, ja. ja. echt... nou, kijk, dat, dat je? Nou, dat lijkt natuur. nu misschien zo. Maar vroeger, en eh, eh, dan hebben we dus over ergens in de loop van de vorige eeuw... zaten dus duizenden paren verspreid over bijna heel Nederland. En er was, had niemand de gedachte gehad dat het dan een, een, een moeilijke klant zou zijn. Dan had je gedacht, <laughs> dat beest zit overal. Maar wij hebben het hem nu moeilijk gemaakt. Maar we hebben het hem ontzettend moeilijk gemaakt... doordat het nu echt een specialist lijkt van de mooiste plekjes eh, eh, natuur ja. in Nederland. Is het ook de reden waarom dit de vogel van 2012 is? Nou, de, de reden waarom, dit, uh, uh, waarom deze soort uh, uh, in de belangstelling komt te staan... is vooral dat die nu met behulp van maatregelen echt goed te helpen is. Als we vergelijken wat er bijvoorbeeld net ten zuiden van Nederland in België gebeurt... Uh, daar zien we dat er een tamelijk spontane ontwikkeling is... dat, dat die soort zich weer vanuit het zuiden wat uh, begint te herstellen. Ook, ook daar zijn, hebben we even een soort grote klappen gehad. Daar is het landschap nog veel intacter dan bij ons... En ja, dat, dat wordt nu ook weer bevolkt. Dus wij hopen dat in 2012 die klauwwier weer welig gaat tieren. Dat is nou, een beetje het idee. Nou, wij hopen dat, dat er met de aandacht die daarvoor is... dat de mensen ook in hun omgeving gaan kijken... hé, hey, wat voor habitat hebben we? Is dat, um, uh, uh, is dat half open? Is dat, is dat geschikt voor zo'n dier? Is dan ook het voedsel ervoor? Uh, en als dat niet het geval is... Dat ze plannen gaan ontwikkelen om er wel iets aan te gaan doen. Dan ja. gaan we dat dan doen. Want als je, als je hem echt ziet, dan mag je je gelukkig uh, rekenen. Ja, zeker. Ja, ja. ja, ja. Arnold van den Burg, dank je wel. En ook bedankt, ja, het boek is echt prachtig, De Grauwe Klauwier. Het ligt uh, eind deze week in de boekhandel. Nou, aangezien 2012 het jaar van de klauwier is... zullen we daar hier in Vroege Vogels nog uh, regelmatig op terugkomen. Kijk voor meer informatie ook over het boek op vroegevogels.vara.nl. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Nog even terug naar onze fenolijn 035 6711 voor deze bijzondere melding vanuit de beeld. Met vrater Willy Brodus uit de beeld. Door het droge weer van de laatste weken zijn veel paddenstoelen verdwenen. Maar de nevelzwammen doen het erg goed en maken flinke heksenkringen. Ze zijn wit met wat grijs van kleur erg nevelig Ik verbaas mij ook over het Jacobs kruiskruid dat nog steeds in bloei staat En zondags zwom in de vijver van het slot Zeis nog een eend met jonkies Zouden ze het er redden ja, dat blijft heel eventjes de vraag. Nou, misschien belt hij volgende week weer, dan horen we het. het oh. Vorige week dook onderwaterfotograaf Willem Kolfort hier in Kikvorspak in de Vijver van het Kapitool. Uh, daarna zat hij urenlang te bibberen op zijn stoel, maar dat er zeiden... het resultaat daarvan is te zien op onze site. Prachtige onderwaterfoto's. En uh, daar kunt u Willems nieuwste boek, Waterlicht, winnen. Stuur ons uw mooiste waterfoto, onder- of bovenwater. En dat kan nog tot 10 december. Ja, en wat moet er nou komen in die vroege een natuurkoffer? U kunt het mede bepalen. Beukennootjes of mos... Kijk voor meer informatie daarover ook op onze website. En daar ziet u ook de foto's die Janine en ik nou, bijna dagelijks bloggen. Altijd iets nieuws uit <laughs> ja. de natuur. En dan ziet u ook wat we in de onze vrijheid en de natuur uitvreten. Uh, straks over OVT van de VPRO met een reportage over de top 10 foutste Nederlanders. Oh, oh. de top 10 foutste Nederlanders. Ja, ja zij gaan het hebben over Zico Manselt, Maar kunnen wij zelf ook nog een foute Nederlander nomineren? Oh, nou, wat denk je zelf? Ik weet het even niet, hoor. <laughs> nou, ik weet nog wel iemand. Dat wordt weer aangerekend. Ja, jij denkt dat ik Henk Bleker zeg. Ja. Nou, ja, straks kom ik hem tegen op de hei. En dan uh, die grote boerenlaarzen van hem. Krijg ja. een schop. Maak geen vrienden mee. Dag. 144 red een dier, meldkamer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wil graag een melding doen. Uh, wat voor dier betreffende? Een paard. Uh, is het paard alleen? Is er iemand bij? Uh, ja, een uh, oudere man met een heel grote stok. Uh, wordt hij mishandeld? Is het beest onder voet? Nee, nee hij uh, ziet er kergezond uit. Uh, volgens mij krijgt hij nu een winterpijn. Wat is dan een probleem, mevrouw? Ja, uh, de, de plek. Uh, Plaat Delict, waar bevindt het paard zich? Ja, uh, dat is er wel juist. Op het dak. De bruidsjurken, de ringen, een taart. Anno 2011 wordt er getrouwd dat het een aard heeft.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 Rijbewijs, bijstandsuitkering, huurverhoging, kinderopvang en schoolvakanties. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl In het dagelijks leven werk ik als piloot en één keer per week ben ik maatje voor David.